10 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Meegens. PvV-leider Wilders vindt dat de grenzen niet per 1 januari 2014 open mogen voor Roemenen en Bulgaren. Het is de bedoeling dat deze groepen vanaf die datum geen werkvergunning meer nodig hebben. Bij de NOS riep Wilders minister Kamp op daar een stokje voor te steken. Hij is bang dat vanaf 2014 honderdduizenden Roemenen en Bulgaren naar Nederland zullen komen. Die mensen verdringen de mensen hier op de arbeidsmarkt. Ze zorgen ook vaak, niet altijd, maar vaak voor overlast in onze straten en wijken. Dus de heer Kamp zou ervoor moeten zorgen in Europa... Eh, dat de grenzen niet opengaan voor Roemenen en Bulgaren. Dan moet hij maar andere eh, zaken vetoen als dat niet meer kan. Of hij moet ervoor zorgen dat Roemenië en Bulgarije alsnog de Europese Unie verlaten. Kamp schrijft vandaag aan de Tweede Kamer... dat de aanpak van de problemen rond arbeidsmigratie vruchten afwerpt. Sinds vorig jaar zijn in Nederland 420 mensen uit de EU ongewenst verklaard... vanwege criminele activiteiten. Volgens Kamp worden er veel minder werkvergunningen toegekend. De Israëlische staat is niet schuldig aan de dood van een Amerikaanse activiste... die in 2003 in de Gaza-strook werd overreden door een bulldozer...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 Opnieuw een primeur voor het marswagentje Curiosity, voor het eerst is gesproken woord naar Mars gestuurd en weer op Aarde ontvangen. NASA-directeur Bolden sprak een boodschap in, waarin hij zijn medewerkers feliciteert met de geslaagde landing van Curiosity. Hello, this is Charlie Bolden, NASA administrator, speaking to you via the broadcast capabilities of the Curiosity rover, which is now on the surface of Mars. Zijn boodschap werd met radiosignalen naar Mars gestuurd en daar opgepikt door Curiosity, en die stuurde het geluid weer terug naar Aarde. Behalve het stemgeluid stuurde Curiosity de afgelopen tijd ook veel foto's door. Samen vormen die een 360 graden panorama van de Gale waarin het marswagentje geland is. Robin Haasen en Michaela Krajicek zijn in de eerste ronde... van de open Amerikaanse tenniskampioenschappen uitgeschakeld. Haasen verloor in drie sets van Feliciano Lopez uit Spanje. Krajicek ging in twee sets onderuit tegen de Française Pauline Parmentier. Krajicek maakte in New York haar rentree na maanden van blessures. Dan het weer nog. Het is een grijze ochtend met soms wat regen. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. En dan valt er lokaal nog een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het vandaag zo'n 22 graden. ANWB-verkeersinformatie op de A58 Breda richting Eindhoven... staat een file tussen kropende Baars en Moergestel van 4 kilometer. Deze maand in Plus magazine.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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Angst voor chaos bij de formatie Volkomen Onnodig, zegt D66. Blinden willen de stemmachine terug. Met hulp een kind krijgen kan makkelijk 10.000 euro kosten. Als u graag een kind wil, wat heel essentieel is in het leven van een vrouw... Moet je keuzes maken en geen vakantie of een jobje erbij nemen. En het ochtendhumeur van Stefan Stas, het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. Mark Rutte, lijsttrekker voor de VVD, wil dat de koningin weer een rol gaat spelen bij de formatie, omdat hij anders een enorme bende voorziet. Onzin, zegt D66. We hadden nou net in de Tweede Kamer geregeld dat de Tweede Kamer de formateur en informateur zou gaan aanwijzen. En angst voor chaos is volkomen misplaatst. Gerard Schouw, goedemorgen. Goedemorgen, meneer de Ka Kamerlid voor D66, u zit in de trein. Autostuk? Nee, nee, nee, maar ik reis graag met het openbaar vervoer en ik moet vandaag naar Eindhoven, Tilburg, Breda, Beert, allemaal op campagne. Dus uh, ik hoop veel mensen te zien in het land. Dat gaat u nooit redden met de trein. Maar goed... Nou. In, in, in Eindhoven staat de bus klaar. Dus zie het dat nog als een oproep aan iedereen in Eindhoven. Om 11 uur starten we daar. Ja. Zullen we het over de formatie gaan hebben? Prima. Want daar hadden we contact over. Um, ja. De premier, althans in zijn hoedanigheid als lijsttrekker voor de VVD, zegt... Uh, de koningin moet weer terug uh, met haar uh, ouderwetse rol... bij het aanwijzen van een informateur... en, de, en, en het consulteren van alle politieke uh, kopstukken... na de verkiezingen, omdat hij anders een chaos voorziet. U zegt dat is onzin. Waarom is het onzin? Nou, allereerst is het een beetje kletskoek van uh, de premier... want de Tweede Kamer heeft dat gewoon zo afgesproken... dat het initiatief nu ligt bij de Tweede Kamer. Wij ja. uh, hebben meer dan nega-stetels. Uh, ik begrijp echt niet dat de premier kan zeggen... zo'n democratisch uh, genomen besluit... Van de Tweede Kamer, ja, dat leg ik het naast meneer. Nou, dat hij, dus hij, nee, hij zegt niet: Ik leg het naast meneer. Hij doet een tegenvoorstel. Hij zegt: In, een, in campagnetijd staat iedereen elkaar de hersens in. En dan is het heel goed als je daarna met een, iemand die boven de partijen staat, een tijdje weer de rust kunt bewaren. Want je moet met elkaar gaan samenwerken. Ja, maar die discussie hebben we dus een jaar geleden gevoerd uh, in het parlement. Ja. En ik moet gewoon vaststellen dat bijna twee derde van het parlement het met d 60 eens is. Dat het staatshoofd geen rol meer speelt bij de formatie En dat is ook vastgelegd in, uh, in regels en in afspraken in het democratisch gekozen parlement. En de premier kan natuurlijk niet eenzijdig onder die afspraken uitkomen. Dan uw punt over uh, de chaos. Kijk, nou, uh, sorry, nog bij... even, heel even. De premier kan er niet onderuit komen. Als de premier toch naar de koningin gaat, u kunt hem niet meer naar huis toesturen. Want hij is toch al demissionair. Ja, maar ik, ik, ik, ga, ik ga ervan uit dat de partijen die dit voorstel hebben gesteund... Uh, de lijsttrekker van de VVD erop zullen wijzen dat dit toch echt niet de afspraak is. Dus linksom of rechtsom, eh, premier Rutte zal echt in moeten binden. Dat er zijn gewoon keiharde afspraken over gemaakt ja. in een democratisch eh, gekozen parlement. Ja. En anders zou meneer eh, Rutte dadelijk als... ...van de WVD met een wijziging van die regels. Ja, nou goed, dat, dat zou die kunnen doen. Maar even naar de praktische kant van, de, uh, van, van deze medaille. Straks zijn de verkiezingen geweest op 12 september. Dan weten we uh, middernacht of misschien de volgende ochtend... ...als het heel spannend wordt wie de winnaar is. Dan komt de Tweede Kamer bijeen, dan moet er een informateur worden aangekozen. Die Tweede Kamer zit daar dan nog in oude samenstelling. Met andere woorden, in de zetelverdeling zoals die er nu is... Dan heb je toch een hele rare uh, verhouding, krachtsverhouding uh, die niets te maken heeft met de, de uitslag van de verkiezingen. En die moet die oude kamer moet dan de informateur gaan aanwijzen? Nee, de nieuwe kamer uh, gaat dat doen. Dus met andere woorden, dan verliezen we anderhalve week totdat die nieuwe kamer er zit en er gebeurt er in de tussentijd helemaal niks. Dagen na de verkiezingsuitslag wordt de nieuwe Kamer benoemd. Ja. En het is dan de bedoeling om zo snel mogelijk ook een debat te hebben in de Tweede Kamer. Voor iedereen te veranderen, democratisch, transparant. En dat debat dat moet dan uitmonden in twee dingen: één, de informatieopdracht. Hoe gaat die informatieopdracht eruit zien? En de tweede is, wie wordt er uh, informateur? Ja. En ter, ja. voor... ter voorbereiding op dat debat is het. Heel logisch om te veronderstellen dat de fractievoorzitter van de grootste partij ja. die acht dagen benut ja. om een rondje te maken langs de uh, toekomstige fractievoorzitters om van hun eens te horen ja, hoe zij aankijken tegen zo'n formatieopdracht. Dat ja, is eigenlijk maar... ook gewoon het gebruik, het gebruik bij gemeenten en provincies en daar loopt het echt. Uh, en als er nou geen meerderheid voor te vinden is in de Kamer... want dat kan ook nog gebeuren dat partijen die uh, uh, de pest in hebben over de uitslag... en niet willen dat de grootste gaat regeren, zeggen we nou, stemmen we niet voor. Er is altijd een meerderheid te vinden voor een formatieopdracht... omdat je kan die formatieopdracht zo ruim of zo nauw formuleren als je zelf wil. Nou ja, dan moet toch een informateur worden aangewezen... en ik neem aan dat de Kamer daar dan in meerderheid over moet stemmen. Ja, dat klopt. Uh, en de fractievoorzitter van de grootste partij neemt dus het voortouw ja. om een rondje te maken langs alle toekomstige fractievoorzitters. En dan zegt de meerderheid nou, van de Kamer misschien, in die meneer of mevrouw zien wij helemaal niks. Feest gaat ja, niet door. En dan? maar dat hangt dus een beetje af van de kwaliteit van die fractievoorzitter van de grootste partij. Ja. Om ervoor te zorgen dat hij een formulering weet waar wel een meerderheid voor is te vinden. Maar dan lukt het, Kijk, het hem ik, niet. En ik zei net al, dat lukt dus in alle uh, 420 gemeenten, dat ja. lukt in alle twaalf provincies. Ja. Dus waarom zou dat nou in het Nederlands parlement niet lukken? Nou ja, het lijkt wel of er u zit... bang is dat hij, dat hij op dat punt al mislukt. Nee, maar u zit toch ook al een paar jaar in de Kamer en u hebt ook om u heen gekeken. En u weet dat in Den Haag in de Kamer heel veel dingen niet lukken die in de provincie en in de gemeenteraden wel uh, voor elkaar gebokst worden. Ja, maar zo erg, uh, het is eerlijk gezegd niet zo heel erg moeilijk hoor. Oh. Je haalt... Uh, uh, Maak een rondje langs de fractievoorzitters. Ja. Je verkent wat hun wensen zijn. En op basis daarvan is het heel makkelijk... een formatieopdracht uh, te formuleren. Dus ja, al die afhazerij... ik, ik snap het eerlijk gezegd niet. Nee, en wat uh, gaat u nou doen als de premier... Uh, toch nog de demissionair premier... tevens de, uh, de lijsttrekker van de VVD zegt... ik ga toch naar de koningin, punt uit. Huh. Nou ja, dan, dan kan ik het bijvoorbeeld nog eens even wijzen... op het feit hoe dat is gegaan bij het Koendoesakkoord. Uh, toen uh, viel het kabinet... Ja. Uh, Rutte. Rutte wist even niet wat hij moest doen. Paniek. Ja. op nam het initiatief en ja. binnen twee dagen lag er een Koenboes akkoord. Ja. Daar kwam ook geen uh, majesteit aan te pas. Dus het kan wel, het is zelfs bewezen uh, afgelopen half jaar dat de Kamer het initiatief kan nemen om ervoor te zorgen dat er bindende afspraken worden gemaakt. In dit geval over het begrotingstekort. Ja. Dus ja. Koud watervrees van de premier, onbegrijpelijk. En ja, het is vooral uh, niet democratisch. Want er is gewoon een afspraak over gemaakt in het parlement. En daar hoort ook premier Rutte zich aan te houden. Donderdag, na Prinsjesdag, als de nieuwe Kamer wordt beëdigd... zullen we weten hoe dit verder gaat. Gerard Schouw, Kamerlid voor D66. Ik dank u zeer en veel plezier op campagne vandaag met de trein. Graag gedaan. Alles gaat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 Jaarlijks, dames en heren, gaan zo'n 3500 Nederlandse vrouwen... met een kinderwens naar het buitenland voor een vruchtbaarheidsbehandeling. In België kloppen, klopten vorig jaar zo'n 1400 vrouwen aan. Goedemorgen. Ja? Ja, ik zal eens eventjes in het agenda kijken. De telefoon staat niet stil in de praktijk van de Nederlandse gynaecoloog Marion Valkenburg. Twintig jaar geleden opende ze haar praktijk in Antwerpen... De laatste jaren kloppen steeds meer Nederlandse vrouwen met een diepe kinderwens bij haar aan. Dat is een groep alleenstaande lesbische patiënten die kiezen voor donorzaad. Dat zijn mensen die uitbehandeld zijn in Nederland. Dus die daar IVF hebben gehad en geen kans meer maken volgens de Nederlandse artsen. Daar zijn patiënten die specifiek komen voor eiceldonatie... die graag eiceldonatie anoniem willen. En er zijn mensen die de snelle route nemen... dus die inderdaad niet op de wachtlijst willen. Maar hebben we het hier over vrouwen die bijvoorbeeld hoger opgeleid zijn... rijker dan gemiddeld? Je kunt over het algemeen wel stellen dat de vrouwen die hier komen... die zijn uiteraard wat hoger opgeleid... omdat ze ook een kinderwens hebben uitgesteld. Dus dat is gewoon statistisch aan elkaar gekoppeld hoe meer opleiding, hoe langer jij je kinderwens uitstelt. Een van de Nederlandse vrouwen die bij Marion Valkenburg heeft aangeklopt... is de 44-jarige Janneke Braaksma uit Leidsendam. Ja, erg jammer. Enerzijds begrijp ik dat er een leeftijd gesteld moet worden... maar anderzijds uh, uh, word, ik, word ik nergens meer op uh, gecheckt. Dus ik krijg ook geen kans meer in Nederland. En dat is alleen vanwege mijn leeftijd. Terwijl die kansen er wel zijn. Wat is de reden dat u zelf zonder die hulp geen kinderen kunt krijgen? Bij mij heeft men niks kunnen achterhalen wat er met me aan de hand zou zijn. Dat ik niet meer op een normale manier eh, zwanger zou kunnen worden. Alleen na een jaartje proberen eh, moet je dan wel verder gaan kijken. Omdat eh, qua leeftijd wederom, waar worden wij dus onder druk gezet. Eh, dan kan je niet meer wachten. Dus in principe is er medisch gezien niets aan de hand? Helemaal niks. U bent nu een maand bezig ja. in België. Wat voor hulp krijgt u daar? Ik zie een IVF, daar gaan we nu voor. En, uh, dat was ook de voorstelling die mevrouw Valkenburg heeft gedaan. En, uh, dat is ook hetgeen uh, wij willen. Ja, dat is een patiënt die is net 44 geworden. en Die heeft heel laat haar partner ontmoet. En Die wordt dus geweigerd in Nederland. Vindt u dat terecht? Voor de hele grote groep wel. Deze patiënt toevallig... Die patiënten had een hele goede eicelreserve. Bij de meeste vrouwen van 34 vind je nog maar een hele lage eicelreserve. En heeft het ook weinig zin om daar IVF mee te doen. Bij deze patiënt was die eicelvoorraad nog heel goed. Dus je hebt patiënten die natuurlijk ook spontaan nog zwanger worden als ze 34 zijn. Maar zij was in Nederland niet geholpen. Nee. Dus mijn, daarom is mijn vraag: wat vindt u van het feit dat in Nederland die leeftijdsgrens lager ligt? dan zou deze mevrouw namelijk niet geholpen zijn. Nee, dus hier mag je wel geholpen worden in België... maar dan moet je het zelf betalen. Dus die patiënt, als die ervoor kiest om dat te doen... vind ik dat ze het recht heeft. Wat doet u hier het meest? Uh, wij doen hier het meest inseminatie en IVF-voorbereiding en ijsseldonatie. Die drie dingen. Uh, er zit natuurlijk ook een kostenplaatje aan de medische hulp uh, ja. in het buitenland. Is dat, uh, is dat een kostenplaatje dat iedereen kan bekostigen? Een IVF in België... De, als je de medicatie er, erbij rekent, ligt ergens tussen de 2 en de 4.000 euro. Ik weet niet hoeveel IVF-pogingen je normaal gesproken nodig hebt uh, gemiddeld. Ja, hoe ouder, hoe meer. Ja. Dus stel dat je dan 2300 euro per keer moet betalen aan eigen bijdrage. dat ja, kan oplopen, ja. ja. Maar als je twee werkende mensen hebt en ze hebben niet te veel schulden, denk ik dat dat het betalen moet zijn. Het gaat niet om tienduizenden euro's. Ja, een kind kost ook geld, ik bedoel. En ja, dan moet u keuzes maken, geen vakantie. Uh, of uh, ja, uw vakantiegeld aan, uh, aan een IVF en dan een half halfjaartje wachten en weer sparen of een jobje erbij nemen. Ja, ik bedoel, u moet keuzes maken. Als u, als u graag een kind wil, wat heel essentieel is in het leven van een vrouw, moet je keuzes maken. Maar het is natuurlijk ook een beetje God spelen. Nou, dat is dan ook als je in een vliegtuig stapt. Pas de laatste 50 jaar hebben wij besloten als vrouw dat we niet op ons veertiende of op ons twintigste een kind krijgen, maar op ons 40e? Ja, we hebben ook besloten dat we naar Amerika vliegen met een vliegtuig. Dus vind ik dat we al die technische mogelijkheden om een vrouw nog zwanger te krijgen. Maar nu wij een levensverwachting hebben van, van, van 80, 90, dat we die moeten gebruiken. In navolging op België heeft Nederland in april in het UMC Utrecht haar eigen eicelbank opgericht. Daarvoor is het ziekenhuis met spoed op zoek naar vrouwen... die hun eigen eicellen willen afstaan voor de kinderwens van een ander. Morgen in kinderbestelling. De naald die is dus heel lang. Dat heeft vooral te maken dat je er ook bij moet kunnen. En die zit in een houder. Maar het is uiteindelijk enkele centimeters dat die naald de buik ingaat. Reportage was dat van Renate Curfs. Vragen en opmerkingen zijn welkom op goedemorgennederland.nl. Straks, blinden willen de stemmachine terug. Eerst nu het Hier is Stefan Stassen. Goedemorgen. Het gonst al weken. We hebben weer wat te kiezen. We hebben weer wat te kiezen, dus ik ook. ...vertwijfeling maakt zich over het algemeen van mijn meester... ...als ik hoor dat we met z'n allen weer wat te kiezen hebben. Gisteren op de werkvloer... Ik, ...ik heb een werkvloer, nog steeds een werkvloer... ...en natuurlijk ben ik blij dat ik nog steeds een werkvloer heb... ...maar dat even terzijde. Gisteren werd er tussen het tikken door flink gediscussieerd... ...naar aanleiding van het premiersdebat... Over dementie ging het, over dood, over hoe we rijk kunnen blijven en ten koste van wie of wat. Verplichte euthanasie op je 75ste voor mensen met een inkomen van 50.000 euro of minder. Hoeveel miljard levert dat de schatkist op en van wie is eigenlijk de schatkist? Moeten succesvolle meer inleveren dan mislukte omdat ze gelukkiger zijn? Wat heb je eigenlijk aan kunstenaars in tijden van crisis? Kun je seks hebben met een PVV'er zonder verliefd te zijn? En wat voor signaal geven wij met z'n allen af aan de andere eurolanden als wij van Nederland één groot boeddhistisch klooster maken. En toen kwam ook nog even de Maya-kalender om de hoek kijken... en dan ineens stopt zo'n discussie en gaat iedereen zwijgend aan zijn werk... en slaat de twijfel weer toe. Terwijl ik nog zo'n bevlogen zondag had gehad. Ik zag smiddags op de uitmaak saxofonist Jan Koper de sterren van de hemel spelen... samen met Ton Snijders en gitarist Arnold van Dongen... die werkelijk elke vezel weet te beroeren. Daarna nog bezield geraakt door de levensverhalen en het eten van een Spaanse kok. En toen ik thuis kwam met de smaak van de beste pata negra nog in mijn mond... zag ik nog een paar mooie doelpunten van Ajax. En toen het debat. Het premieresdebat. Ik had me daar zelfs een beetje op verheugd. Maar al mijn energie werd in een tijd weggezogen door zeer matig, zieloos theater. Geen overpijnzingen, geen twijfels, geen pauzes. En alles was voorspelbaar en voorbij als Frits Wester zei... dit punt is helder, we gaan verder. Even verlangde ik nog naar een hakkelende Job Cohen... die in dat stuk niet wilde of mee kon spelen. De avond werd gered door Adriaan van Dis in Zomergasten. Ik had gelukkig maar een klein stukje gemist. Wat een inspirerende man. Was hij een partij geweest samen met die muzikanten in de Spaanse kok... dan had ik blind op hun gestemd. Maar dat zouden ze dan bij mij op de werkvloer weer heel naïef hebben gevonden. Goedemorgen. <lacht> Stefan Stassen, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. I'd agree. ABC. het is vijf voor half elf uur, luistert naar de Caro op Radio 1. Veel blinden en slechtzienden willen de stemcomputer terug. Want sinds 2006 zijn die computers uitgebannen... omdat er frauduleuze uitslagen kwamen, ik maar die dingen deden het niet goed. En daardoor gaan veel mensen met slechte ogen niet meer naar de stembus... zegt de belangenorganisatie Vizieris. Goedemorgen, Roel van Houten. Goedemorgen. Waarom gaan die mensen niet meer stemmen? Nou, uh, ze wilden graag uh, zelfstandig stemmen en discreet. En dat kon op die stemcomputers van toen. Ja. Uh, maar toen uh, was er een grote lobby van een aantal mensen die zeiden... dat is allemaal uh, fraudegevoelig. Je kunt op afstand kun je gewoon uitluisteren die stemcomputers. En dan gaan we allemaal op frauderen. En dat soort dingen. Maar, maar dat willen we allemaal niet. Dus wij uh, gaan heel ouderwets terug naar een 19e eeuwse vorm van stemmen. En dat is met een rood potlood. Ja, en als je niet kan zien, dan weet je ook niet waar je dat vakje moet inkleuren. Nee. Tenminste niet zelfstandig, maar daar kan iemand mee natuurlijk toch om, uh, om je uh, hand te begeleiden naar de plek waar je moet kleuren. Ja, kijk, uh, Nederlanders moeten zelfstandig kunnen stemmen. Dus mensen met een uh, uh, fysi uh, fysieke probleem die, die mogen geholpen worden door het stembureau. Ja. Maar mensen met een psychisch probleem of mensen met die er uh, uh, die, die kunnen dat uh, iedereen moet verder zelfstandig stemmen. Ja, dus het is een principieel punt. U, u kunt zelf ook niet zien, geloof ik, hè? Nee. Nee, maar goed, het, en het gaat om een groep van uh, 200.000 mensen, geloof ik, hè? alles bij elkaar, die uh, visueel beperkt zijn en toch willen stemmen, maar dat niet kunnen met een potlood. Ja, dat, uh, dat is ongeveer, misschien wel, moet je wel zeggen, 350.000 mensen, uh, dus een wat grotere groep, maar ja. die kunnen dat niet zelfstandig doen en uh, die ja. maken het vakje van de verkeerde partij rood. Ja, maar ja, die stemcomputers die zijn ook niet feilbaar. Met andere woorden, ze zijn te kraken, ze zijn niet 100% betrouwbaar en er is gedoe rondom geweest. Dus dat is ook geen oplossing. Nou, uh, ook bij het stemmen met papier zender uh, is er een foutenmarge van 2% die geaccepteerd wordt. Dat mensen per ongeluk half een vakje in een halve een ander vakje inkleuren. Ja. Dat soort dingen dus. Um, dat is ook niet helemaal uh, je waarde. Uh, bij een echte stemcomputer is het zo dat je het echt zelf moet doen. Er uh, zijn geen foutstemmen. Of je stemt niet, of je stemt goed. Ja. Um, maar hoe uh, weet je nou als je, als, je, als, je, als je niet kan zien op welke knop je moet drukken? Nou, er zit een, een koptelefoontje bij. En dus je gaat eerst met een pijltje naar rechts naar een goede partij. Ja. En dan ga je met een pijltje naar beneden naar een persoon op die partij op die je wilt stemmen. En dan druk je op enter. Klaar. Ah. En dat kun je gewoon wel... Want er zit geen bruine op die stemcomputer bij mij nee. weten. Nee, maar er zit wel een koptelefoontje bij. Dus maar hoe weet, veel dan veel waar de inter... hoe, hoe weet u dan waar de enterknop zit? Ja, hoe weet jij dat, dat je enterknop op de computer zit waar die zit? Nou, omdat ik hem zie. Ja. Uh, dus het zou blinders zien, zou niet kunnen typen ik vraag het me gewoon af hoe ja, dat dan ja, werkt. Dat is. Ja, nee, je moet dus blind uh, leren typen als je gaat, ja. uh, uh, wilt typen op een computer. Ja. En je moet dus even weten uh, uh, uh, waar die knopjes zitten. Ja. Dan, dan ziet een uh, pijltjesknopjes uh, ziet er altijd heel erg voorspelbaar uit. Ja. Vier van, uh, van die hoekjes. Ja. En uh, rechts daarna zitten Nou, ja. En als iemand kan je wel even uitleggen hoe dat werkt. Ja. Goed, hoe het ook zij, u komt met uw pleidooi twee weken voor de verkiezingen. Dat gaat natuurlijk nooit meer lukken. Nee, maar we hebben ook bij andere verkiezingen iedere keer gepleit voor terugkeer naar de stemcomputer. Yeah. En we krijgen steeds meer aanhouders. Yeah. Je ziet dat de burgemeesters eigenlijk al vinden, dat heel veel burgemeesters vinden, dat, dat we terug moeten naar het elektronisch stemmen. Yeah. Je ziet in de Kamer zie je het ook de, aan de, de, de mening van de Kamerleden schuiven. Yeah. Um, en ik denk dat het nu het moment is om echt te zorgen dat bij de volgende verkiezingen in 2014 dat we weer... De eerste stemcomputers in het land hebben. Nou, wie weet kan Prem premierdiktion dit zo meteen gaan regelen met iemand van de SP, denk ik. <laughs> <Ja. laughs> Whoel van Houten van de visier, is ik dank u wel. Prem, ja. goedemorgen, goedemorgen. Ja. Ik ben voor het rode potlood. Daar ga je niet gemanipuleerd worden. Daar kunnen we niet door Amerikaanse inlichtingendiensten verkiezingsuitslagen worden bepaald. Ja, maar als Hoi je die, die geen jongen... stuiver kan zien, dan. Nou, is dat het duurt met Brian. Hoe die jongen van Access vooral, ook al Rob Gongreep, die heeft met succes tegen die stemcomputer uh, ja. geprocedeerd en dat vond ik fantastisch. Dat klopt. Maar ja, um, na ik ontvangen straks luisteraars um, misschien wel. Um, de vrouw die het zware stokje van Agnes Kant heeft overgenomen. Renske Leijten. Gezondheidszorg. Heel erg belangrijk. En ik weet nog dat ik Renske in 2006 als jong, fris, broekje die kwam toen. Won, won de verkiezingen. Was ik in de melkweg. En dan zag je haar zo. En nu is het een volwassen vrouw. En die heeft echt de hele gezondheidszorg in de handen. Dus uh, ik ben benieuwd wat Ida er gaat vragen. En Vandaag is de laatste dinsdag dat ik dit programma presenteer. Daarom gaan we zeker Rob de neus draaien. <laughs> en dat doen we allemaal luisteraars naar de warme, zeer aangename stem van de Blauw het door Alt Meegens. Radio 1 Het NOS-journaal.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 Geert Wilders houdt rekening met een coalitie van VVD, SP en PVV. Wie weet is zo'n coalitie mogelijk, misschien ook niet, zei Wilders bij de NOS. Hij voert eraan toe dat hij geen enkele partij uitsluit... al ziet hij zichzelf niet snel in een kabinet stappen met GroenLinks en D66. Wilders wil geen breekpunten formuleren. Wel zei hij dat hij in geen 100.000 jaar aan een coalitie zal meedoen... die niet minder Europa wil. De Israëlische staat is niet schuldig aan de dood van een Amerikaanse activiste... die in 2003 in de Gazastrook werd overreden door een bulldozer. Dat heeft een Israëlische rechtbank bepaald. De vrouw protesteerde tegen de verwoesting van Palestijnse huizen in Rafa... door het Israëlische leger. Volgens de rechters was de dood van de vrouw een betreurenswaardig ongeluk. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Premtime. Met Naida Aurangzeb en Prem Radakishun. Het Over 15 dagen op woensdag 12 september mogen wij onze Tweede Kamer der Staten-Generaal bemensen.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 Waar komen ze vandaan? En wat bezielt ze? Vandaag is onze gast Renske Maria Leijten geboren te Leiden op 17 maart 1979. Sinds 30 november 2006 lid van de Tweede Kamer en nu nummer 2 op de lijst van de SP. We zijn in de studio bij Hilversum waar u helaas niet spontaan mag langskomen, beveiliging en zo. Maar u kunt bellen 0800-1121, mailen naar ntr.nl of twitteren naar Hekje Preptime Radio 1. Het is dinsdag 28 augustus, de dag dat mijn vader jarig zou zijn als hij in leven was. Live vanuit Hilversum, welkom. Bij Renske, Renske, mag ik gewoon Renske zeggen? Graag. Ja, en we hebben elkaar vaker eerder ontmoet. Goedemorgen, Renske, heb je vanochtend de metro gezien? Jazeker. En wat viel je op? Uh, uh, nou ja, van alles, maar ik sta op de voorpagina en dat uh, is toch wel uh, iets uh, nieuws voor mij. Ja. Waarom is dat nieuw voor je? Nou ja, het komt vaak voor dat je de krant haalt met nieuws... maar nu is het echt een interviewtje met mij. Het gaat en alleen maar dat, over Renske. Dat ze dat aankijlen met een mooie foto op de voorpagina vind ik natuurlijk... Maar heb vergelen. je de foto aan de binnenkant gezien? Ja, dit is van gisteren dat Blote ik... Blote uh, armen, delicatee, prachtige krullen. <laughs> dat is gisteren dat ik uh, BNR dat Nieuwsradio moest... Kom op. Jawel. Jezus, na iedereen met je pak hoor <laughs> Dit is gewoon een normale foto van een gezonde jonge vrouw. Dat was gisteren no. in de studio bij jullie ik vind collega's het wel een sexy foto. Vind je het zelf een sexy foto, Renske? Het is een aardige foto. Ja, heel <laughs> goed. Maar Eske, je weet toch dat je er goed uitziet en een aantrekkelijke vrouw bent? Uh, nou, dat is, vind ik echt iets voor, aan anderen om te zeggen. Uh, maar nou, ik... waarom is je vriend <laughs> achter je aangegaan? Je heudige man. Ja, nou ja, uh, omdat hij dat ook uh, fijn <laughs> vindt. maar het zal echt niet alleen op het vertelt En je vertelde net, je hebt nu heb je sneakers aan en je hebt hakken bij je voor vanavond. Dus ja. je houdt er wel rekening mee dat je ook gewoon een mooie vrouw wilt zijn. Nou ja, goed, je wil natuurlijk als je een debat uh, voert, wil je er representatief uitzien. En als ik de hele dag op die hakken loop, dan krijg ik last van mijn voeten. Maar wacht even, representatief. Dus vrouwen zijn represent. wij zijn representatief als we op hakken lopen. Niet per se, maar ik vind het prettig om dat dan te doen. Dat is ook wat, een stuk mooier. Wat voor debat heb je vanavond? Ik ga naar een debat van MEE. Dat is een organisatie voor mensen met een uh, verstandelijke beperking. Ja. En ze hebben een groot debat in uh, Eindhoven, in de Evenaar. Daar mag ook iedereen komen. Ben je in de buurt. En ik vind het belangrijk om er dan. Uh, en met, met wie ga je een debat dan allemaal? Woordvoerders. Uh, die ook uh, op dit terrein uh, zorg zorgen voor. Uh, zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking uh, het woord voeren... Uh, volgens mij zitten er geen uh, kandidaten bij. Maar ja, iedereen is op dit moment kandidaat. Mm -hmm. Je zei het net al. Iedereen moet nog gekozen worden. Maar volgens mij gaan we in debat vanavond met het huidige woorden. Mag je nou zelf kiezen, Renske, waar je naartoe gaat? Of wordt dat ergens in het partijbestuur besloten? Jij gaat daar naartoe en jij gaat daar naartoe. We doen het nu wel centraal, omdat er zoveel aanvragen zijn dat je onmogelijk zelf bij kunt houden. Mm -hmm. Het kan ook zijn dat iedereen, iedereen eigenlijk een heel hoemer. En daarna uh, gaan ze naar wat, uh, lager, of, eh, wat lager op de lijst. En we willen het toch ook wel goed verdelen. Maar uiteindelijk zeg ik wel of ik ergens wel of niet heen wil. Dus ze ja. legt het me wel voor. Hey, wij willen jou ook uh, leren kennen. Want dat is wat wij, uh, wat Prem en ik iedere dag uh, toch wel een beetje willen doen. Wie zijn die andere lijstrekkers? Waar ben je geboren? Ik ben in Leiden geboren. En waar ben je opgegroeid? In Haarlem. En niet in zomaar een plek? Je uh, bent in een bijzonder huis opgegroeid. Ja, mijn ouders, we, we, uh, mijn ouders woonden in Noordwijk Hout. Dus Haarlem en Leiden in. En die zijn naar Haarlem verhuisd om daar een gezinshuis uh, te uh, beginnen. En dan krijg je vier uh, kindertehuiskinderen in huis... Uh, die, zoals ze dat zeggen, te goed zijn voor een kinderthuis. Die je wel gezinservaring kunnen gebruiken. Ja, dan leef je gewoon als gezin. En ik was eigen kind. Dus er waren vier, uh, samen met mijn broertje. Er waren vier uh, uh, jongeren bij. Zo'n beetje, die waren wel tien. Nou ja, die tien jaar ouder, acht jaar ouder dan ik. Mm -hmm. Ik vond het hartstikke gezellig. Heb je nog contact ja. met ze? Ja. Uh, nee, mijn ouders hebben nog wel met een paar contact. Maar ik heb het zo druk en het gaat zo snel in het leven dat dat verwaterd is. Maar als je dan trouwt, nodig je ze uit? Beschouw je ze ook als broers of als ja, familie? Ik, heb, ik zeg eigenlijk wel dat het mijn broers en zussen zijn. Maar het contact was niet dermate dat ze op mijn huwelijk waren. Oké. Okay. En uh, wat voor opleiding ben je gaan doen? Ik, ben, uh, ik heb eerst een uh, blau blauw jaartje politicologie gestudeerd in Amsterdam. Dat vond ik eigenlijk niet zo leuk. Ik moest er niet aan denken om mijn leven te slijten aan uh, de politiek. Oh. En toen ben ik uh, Nederlandse uh, taal en cultuur gaan studeren in Groningen. Om uh, ja, uiteindelijk journalistiek te gaan doen. Dat ben ik nooit gaan doen. Uh, omdat Nederlands me echt greep. En wanneer heb je besloten ik word toch lid van een politieke partij. En dan met name van de SP. Nou dat was enerzijds omdat ik niet de journalistiek inging. Dat ik dat eigenlijk... Afsloot, of dat ik besloot door te gaan met het Nederlands... omdat ik dat leuk genoeg vond. En omdat uh, ja, er waren net aanslagen gepleegd op de World Trade Center... en de, de wereld polariseerde. Uh, uh, Peer Fortuin kwam op. En ik had het idee dat ik echt moest kiezen. En toen ben ik onderzoek gaan doen naar... Uh, nou ja, vooral de SP en GroenLinks. Kies er tussen wat? Nou, uh, Bush zei bijvoorbeeld... either you're with us or you're with the terrorist? En ik dacht, ja, ik ben niet bij de terroristen... maar ook zeker niet bij Bush. En waar hoor ik dan? En uh, ik wist wel dat ik sociaal-economisch links was. Het mag, mag van mij wel wat eerlijker verdeeld in de wereld en in Nederland. Uh, en toen ben ik gewoon onderzoek gaan doen. En nou ja, toen ben ik bij de, of bij de SP en bij GroenLinks gaan kijken... naar beginselprogramma's. beginselprogramma. Dat is heel bewust, dus er gebeurt ja. iets. Je gaat... Ben je altijd zo bewust... Nou, op dat moment had ik echt het idee, ik moet me ook uitspreken. En uh, nou ja, dat heb ik gedaan door lid te worden van de SP. Dus het ja. dus is: I'm not for Bush, I'm not for the terrorists, I'm for SP, roemer. Nou ja, dat leidde daartoe. En dat, toen ik die uitspraak zag, <lacht> was voor de, de hand keuze. Nee, maar maar kruis, jij, bent, jij bent samen met Roemer in de Kamer Nee, je was zelf voor Roemer in de Kamer. Nee, nee, nee we zijn samen, samen in de kamer. 2006, ja. Ja, nou, ja. dat is ook wel ontzettend snel gegaan. Um, ze, ik, wa werd, ik was aan het studeren in Groningen en ze maakt, ik werd lid. En dan is het meteen van: goh, ga je ook wat doen? En toen dacht ik: nou ja. Weet ik nog niet, maar uiteindelijk ben ik wel wat gaan doen en werd ik steeds actiever. Ja, toen werd ik gevraagd of ik op de lijst wilde staan ja. en ik had nooit gedacht dat ik in de kamer. En als je nou wel, stel nou dat je toch voor de journalistiek had gekozen, wat voor soort journalist was je dan geworden? Nou, ik, had, ik ben uh, echt aangeraakt dat ik uh, een jaar of vijftien, was... door de uh, oorlogsromans van, uh, van Oriana Falacci... van haar oorlogscorrespondentschap in Libanon en in Vietnam... en haar tijd in de, nou ja, tijdens het Griekse kolonelsregime. En daarvan dacht ik, dat wil ik ook. Uh, de wereld vertellen over de waanzin van oorlog in de hoop dat oorlog zou stoppen. En dat dat naïef was, dat leerde ik toen ik wat ouder werd. Weet je, als je, het is niet naïef Renske en blijf alsjeblieft zo denken. Echt, het is waar. Hartstikke, hartstikke Al die mensen stoer. die zeggen dat het naïef is, zijn cynici... die niet geloven, het imagine ja. hè, van John Lennon. Dan, eh, Frank, goedemorgen. Je hangt al een tijdje, maar we willen de eerste Renske eh, perso personalia doornemen. Dus ga je gang. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Dorman. Ik heb eigenlijk gewoon een, een, een algemene vraag. Nederland is een van de meest vervarende landen ter wereld... ...zou het streven in Nederland die eigenlijk moeten zijn dat het basispakket zorg gewoon gratis is... ...en dat alle luxe artikelen die er niet in thuis horen, zoals bijvoorbeeld een IVF behandeling... ...wat eigenlijk toch meer iets persoonlijks is, dat dat allemaal betaald moet worden... ...maar dat de basis van de zorg voor ieder mens gewoon gratis is, het basispakket. Dat moet toch het ultieme streven zijn? Oké, okay, thanks Frank Renske. Ja, je zou ervoor kunnen kiezen om de zorgkosten volledig via de belastingen te doen. Uh, dat doen ze bijvoorbeeld in Zweden. Daar heb je wel een heel hoge eigen bijdrage, maar daar betaal je dus geen premie. Uh, dat is ons stelzonde niet. En als we dat nu voor zouden stellen, dan denk ik dat je zoveel op zijn kop moet gooien... dat wij nu voorstellen van uh, doe een inkomensafhankelijke premie... Uh -huh. uh, waardoor iedereen bij kan uh, benen uh, als er mogelijk zorgkostengroei is. En dan een breed basispakket. En ik wil toch zeggen, Frank, uh, IVF is voor heel veel mensen die geen, uh, niet zo snel kinderen kunnen krijgen... geen overbodige luxe. Uh, je moet natuurlijk wel kijken naar... Uh, is een, kan een vrouw uh, dat ja. mogelijk zwanger worden? Maar dat is aan een arts. En er is een leeftijdsgrens aan verbonden. Dat vinden wij ook logisch. En het, maar het aantal keren? vaak Mag je IVF doen? Ja, maar ik zou het er niet uit willen halen. Oké. Okay. Uh, luisteraars, we zijn in de studio in Hilversum. En u weet het, uh, u mag altijd bellen. Zoals Frank 0801 121. Meneer naar primtimeapenstaatntr.nl. Of twitteren naar hekje primtime radio 1. Renske Leijten gaat zo. Nu zou ik van mijn luisteraars. Het is vandaag dinsdag. En toen ik met dit programma begon, wist ik één ding. Op radio 1 wil ik alleen Rob Denijs draaien. <laughs> dit is mijn laatste dinsdag uh, dat ik dit programma presenteer. Dus daarom hebben we heel veel Rob de Neis. De weg ligt er altijd. De weg ligt er altijd. De weg ligt er altijd. Je hebt heel veel gedaan in je leven. En denkt ook na over wat je wil. Wat is jouw weg? Wat is next? Um, ja, dat, dat weet ik niet zo goed. Uh, Ministerschap? De, de nee, maar minister moet Agnes Kant worden. Even kijken, Renske, want ze hadden bij BNR op de radio... Waarom van, als Agnes, je wordt, even, waarom moet Agnes de, Kant minister worden? Dat ga ik dus worden? nu aan Renske leiden. Kijk, we gaan nu nieuws maken, Mevrouw Leeten, als de SP in de <laughs> regering zou komen... en de post van uh, Volksgezondheid krijgt... wie vindt u de meest capabele persoon om daar minister te worden? Ik weet zeker dat Agnes Kant zeer capabel is, maar ze moet dat wel willen. Mm -hmm. Kijk, en als wij een goed regeringsakkoord hebben... en wij krijgen ook nog de zorg, dan maakt het in principe niet uit... Hij is toch misschien al gevraagd? Heeft u niet met haar gesproken? Ik, bedoel ik neem aan dat jullie al een beetje met elkaar hebben gepraat. Wie zal wat willen straks? Laten we eerst 12 september afwachten. We Red hopen Kleten, echt de grootste te aan. worden dan. Kijk maar aan Ik ja, zeg hem. eerlijk dat je niet met Agnes Kant hierover al gefilosofeerd hebt. Ik heb niet met haar hierover gesproken. Dat is echt eerlijk waar. Okay, en het komt er gewoon in. dat ja. ik er afgelopen zomer niet heb gesproken... omdat we allebei druk zijn. Weet je Kant of we Agnes Kant nou de SP zoveel goed heeft gedaan? Zeker, zij heeft de SP ontzettend veel goed gedaan. Ja. Uh, ons profiel op de gezondheidszorg uh, als partij. Ja. Hè, de, de, de standpunten die we hebben, daar heeft zij hard aan gewerkt. Ik kwam echt als woordvoerder volksgezondheid in een gespreid bedje. Heel veel doorgerekende plannen, heel veel alternatieven, mm -hmm. heel veel contacten met de mensen. Zou je zelf ook minister willen worden? Um, het is nu niet aan de orde. Ik sta nee, maar voor... straks, laten we even tuurlijk. Het is nu niet aan de orde. Maar als het straks aan de orde is, is dat iets wat Renske voor zichzelf plant? Nee. Ik ben op de lijst gaan staan voor nog vier jaar volksvertegenwoordigerschap. Dat is echt heel bijzonder. Uh, zeker, hè, bijvoorbeeld vandaag staken er uh, thuiszorgmedewerkers in Rotterdam... Ja. omdat hun salarissen... Uh, uh, Aangaat voor derde. En een ik ben derde. het helemaal eens. En, en ik hoop dat... dat al die harde werkers in de gezondheidszorg ja. drie dagen voor de verkiezing massaal in staken gaan. Dat we in Nederland een keertje gaan beseffen dat het onfatsoenlijk is. Dat salaris, de secundaire arbeidsvoorwaarden, terwijl de managers honderden duizenden euro's in de zak stoppen. Ik vind het schandalig. Echt waar. Ja, nou, het... en ik ben er dus heel erg trots op dat ik dat in de Kamer mag vertegenwoordigen. En dus ook wetten kan maken waardoor dit in de toekomst niet ja. meer mogelijk is. En je hebt ook nieuws voor ons. Uh... Wenske, we blijven even bij, uh, bij de gezondheidszorg. Jij hebt ja. grote nieuws, vertel. Nou ja, er is, uh, uh, je kunt als Kamerlid initiatiefwet uh, nemen. En ik kom met een initiatiefwet voor een compensatie fonds voor mensen die door medische fouten een enorme lichamelijke schade hebben opgelopen. Je ziet dat dat er door medische missers soms schade is, een fout, verwijtbare fout door een arts, maar soms ook door complicaties. En mensen kunnen daardoor niet meer werken of niet meer, nou ja, verliezen daardoor misschien wel dat ze. Kunnen lopen. Mm -hmm. En we hebben die fouten allemaal gezien in het verleden. En nu is het eigenlijk heel erg moeilijk om dan uh, een schadevergoeding te krijgen. Ja. En wij willen dat er een fonds komt die beoordeelt of dit een medische fout is. En als het een medische fout is, dat die schade uitkeert. Ja. En die gaat dan vervolgens de schade verhalen op het ziekenhuis... of op de zorgaanbieder die hiervoor... Dus zorg waar ik een je dure advocaat moet nemen... stel maar ja. uh, uh, Naïda opereert, maar ze maakt <coughs> een fout... dan moet ik nu naar een advocaat en dan gaat die advocaat procederen... dan komt de verzekeringsmaatschappij van het ziekenhuis... dat alles maakt je makkelijk, je maakt de fonds, ja. ik ga naar dat fonds... En ja. dat fonds wordt als het ware advocaat om met het ziekenhuis te procederen en dergelijke. Precies. En dan kun je dus ook heel snel weer werken aan je herstel. En dan kun je ook... Ja. Wat, wat ook belangrijk is, is los van dat die rechtsgang heel duur is... een, een ziekenhuis of een arts samen met zijn verzekeraar kan jarenlang Precies. procederen. Maar Wenske, dan, ik, heb, ik hoor om mij heen en ik heb zelf ook altijd het gevoel gehad... Dat, je in Nederland, dat het bijna onmogelijk is om hier artsen of ziekenhuizen aan te klagen. Dat wij in tegenstelling tot Amerika... daar, nou ja, dat, dat, dat die hele lobby van die artsen zo sterk is dat je het echt kunt vergeten. Ik ken in mijn omgeving ook gevallen van mensen... die dus inderdaad door fouten van artsen heel lang ernstig ziek zijn... Geweest, nou. nooit een vergoeding hebben gekregen. Is dat een fabeltje of is het echt moeilijk in Nederland? Nou, je ziet dat er zo'n 30.000 medische missers op jaarbasis zijn. Dit zijn dus verwijtbare fouten. Uh, dat zijn al niet eens complicaties. Daarvan vindt er in 2000 gevallen een financiële compensatie plaats. En 50 komen er maar bij de rechter. En dat heeft er niet mee te maken dat het allemaal zo goed afgedaan is. Mm -hmm. Dat heeft er gewoon mee te maken dat degene die de artsen verzekeren zich, de zorg... Ziekenhuizen en zorgaanbieders verzekeren zich ook. En die verzekeringsmaatschappij is alles aan gedaan om zo min mogelijk schade uit te keren. Terwijl jij misschien, doordat je niet meer kunt lopen, ook niet meer kunt werken, met een enorme kostenpost zit. En dit willen we dus wegnemen, die drempel. Uh, waardoor Zodat meer mensen zich op Maar je maakt dus een wetsvoorstel. Dus ja. wanneer wordt het ingediend? Um, wij zijn. we hadden gehoopt dat het vandaag af zou zijn. Wet maken is heel ingewikkeld. We, we dienen dit toch voor de verkiezingen in... zodat we na de verkiezingen hier snel over hebben. Want we hebben ook nog een plan liggen van de oude regering. Hm. En dat is een niet zo goed plan. Dat gaat om een schadevergoeding van maximaal 25.000 euro. Dat is veel te laag. Maxim, ja. En uh, als je dan je tot die de compensatie wendt, mag je niet meer naar de rechter. En wat ja, voordeel ja. is bij ons, ook als je met het compensatiefonds is hebben... Je Fantastisch, wanneer ga je de rechter indienen? De rechter. Voor de verkiezingen, en dat ja. zodat we na de verkiezingen het zo snel mogelijk... met de nieuwe woordvoerders kunnen... Maar we maken goed hard van het, het hart. Um, luisteraars, u, u denkt altijd uh, partijen willen scoren. Um, je hebt je hoogtepunt beleefd voor de zomer, toen je in de Eerste Kamer... Een initiatief wetsvoorstel. Waar, wat, wat was het? Was jouw voorstel tot wet voor? Uh, om voor de thuiszorg te regelen dat er een basistarief komt... zodat er niet meer aan die loondumpingen zoals in Rotterdam kan worden gedaan... en dat er geen verplichte Europese aanbestedingen okay, hebben. en dat denk ik, maar ik de aan, we gaan scoren... want we gaan die dag Renske in de uitzending halen... En toen zei jij tegen mij dat je het niet ging doen... omdat het belang van de wet belangrijker was dan jouw persoonlijk belang. Zeker. En omdat als je dat zou doen... de mensen in de Eerste Kamer mogelijk weerstand konden hebben. De, deze wetten waren aangenomen in de Tweede Kamer... nog uh, onder leiderschap van Agnes Kant... Uh, ik mo mocht dat overnemen in de Eerste Kamer... en dan verdedig je een wet namens de Tweede Kamer. En ik wilde dus niet die dag zeggen... het is per se een SP-wet, het was onze SP-initiatief... om te voorkomen dat de Eerste Kamer zou zeggen... ja, maar we hebben hier toch niet met een SP-wet van doen... we hebben hier met een Tweede Kamerwet van doen. En daarom wilde ik niet het risico lopen... ik wilde graag natuurlijk bij jou in de radio, op de radio... maar ik wilde niet het risico lopen dat daardoor... het maar wetsvoorstel misschien vraag, niet aangenomen en I, dan werd. Wat me dus verbaasd dat je ziet... Want dat vind ik het bewonderingswaardige. Ze heeft niet het hoogtepunt. Het is een heel klein artikel in de krant geweest. Verder nee, geen, ja. niet op het NOS-journaal. Nee. Uh, niet bij het RTL, dus niet bij Hart van Nederland. Een heel belangrijke wet voor de mensen... die hard werken in de thuiszorg. En totaal geen publiciteit... En, en, en het is er ook niet van gekomen. En je vond het oké, okay. want ik belde je later... en je was ontzettend gelukkig dat de wet was aangenomen. Ja, en uh, dat er dan geen aandacht voor is... dat is soms dus wel heel frustrerend. Want je werkt er hard aan, je bereidt het goed voor. Ja. Uh, maar blijkbaar uh, is het ook zo... dat vluchtige dingen in de media interessanter zijn. Maar reken maar dat de mensen in de thuiszorg weten... Toch... dat deze wet is aangenomen. Want die en Renske, er zelf je ook staat aan... toch nu... als Weken nummer 2 om... van, de... <coughs> van de SP... Dus het maakt niet uit wat je doet, maar je hebt goed voor elkaar wat je echt wil. Ook als ik op nummer 6 had gestaan, was het goed geweest. Maar ik vind het wel een enorm... Nee, wat ik ermee wil zeggen, is dus, het een mooi, kan mooi mensen op de webcam kijken? Luister, u moet echt op dus het die webcam gaan. Blant, je ziet er, ja, ze wordt helemaal verlieken. Goedemorgen, Marianne Weert. Ja, goedemorgen, Prem met Marianne van der Roeren Weert. Hi, Marianne. Sorry dat u uh, moest uh, wachten als uh, gang. Ik heb uh, uh, een vraag aan Renske. Uh, ik wist niet dat uh, onze zoon is opgenomen tijdelijk... in een psychiatrische uh, afdeling hier van het uh, Vincent van Gogh uh, in Weert. En uh, dat is een tijdelijke toestand, hopen we. Maar uh, nu is het zo, dan hoorden we in een familiegesprek... dat uh, zijn kamer, hij woont begeleid... Uh, ingepikt kan worden door de stichting... Uh, mocht het een hele langdurige kwestie zijn... en dat hij dan zijn, ver, zijn vertrouwde stekje kwijt is. Zijn kamer kan verhuurd worden aan een ander. En de, de stichting is wel verplicht om te kijken... van nou, waar is er nog een andere woonruimte voor hem? Maar me, ja, onze verwondering was groot. Want vroeger was het zo... oké, okay, je was opgenomen... Uh, je, nou, Twee, drie maanden ging je weer aan het werk. Mm -hmm. En uh, bij de, de, de groenvoorziening of wat dan ook, wat je ook deed... Nee, maar Marjan, <laughs> jij bent dus bang dat nu zijn hele infrastructuur wegvalt als hij opgenomen wordt. Nou, ja, ja dat was eerder niet het geval, namelijk. De AWBZ okay. betaalt nog één ding. Die betaalt of je bent in het ziekenhuis. En uh, jouw kamer staat dus op dat moment leeg, brengt niks op. En dan zeggen ze van, dat, dat doen we geen twee keer... Maar stel je voor je huurt een huis van de Ja, maar woningbouwvereniging... Even voor de duidelijkheid, de gedachte bij de AWBZ is... we betalen voor jou in het ziekenhuis lichtkosten per dag. Als we dan ook nog huur betalen, dan betalen we twee keer voor verbleef. En dat is nu, en daar wil je graag Renske's gedachten over. Oké, Renske. Ja, je ziet dit probleem nu bij jouw zoon, Marian. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld bij ouderen in het verpleeghuis... die naar het ziekenhuis moeten, die kunnen ook hun huis kwijtraken. Hier moet een oplossing voor komen dat mensen uit hun omgeving worden gehaald. En dat lijkt mij dat je uh, met bijvoorbeeld uh, in, in de toekomst... Uh, met een bepaalde huursom dat je dat kunt oplossen. Maar ik denk ook dat de zorgverzekeraar hiermee kan kijken. Want op het moment dat je tijdelijk bent opgenomen in de, uh, uh, in de psychiatrie... dan uh, betaalt in principe de zorgverzekeraar mee aan je, aan je kosten. En dat geldt dus ook als je een eigen huis hebt. Ja. Dus uh, hier moet een oplossing voorkomen dat dat heel makkelijk is. Uh, dat is niet zo. Maar ik denk dat niemand heeft bedoeld met de rekening... je mag niet twee keer voor verblijf betalen... dat, dat mensen ja. uit hun vertrouwde omgeving komen. Dus ja. dit soort nare uh, verschijnselen moeten we gewoon oplossen. Nog snel inbellen. Mevrouw Van den Bergen, Goedemorgen. Ja, goedemorgen met mevrouw Van den Bergen. Ik vind het zo ontzettend jammer dat je weggaat, Prem... Oh. Want ik ben ook al een beetje oud en af en toe, als ik dan naar je luister, dan duizelt het me wel een beetje. Maar ik, ik, doe, ik luister toch altijd, iedere morgen, als jij op de radio bent, luister ik naar je. En daar geniet ik echt van. Mevrouw Bergen, gelukkig ben ik uh, dankbaar dat Naida... Er is. En nou, ieder gaat het voortzetten. En maar ik, ik wil kan graag u. Dat ik kan ja, nee, nee, nee, nee, u hem samen overhalen. Ik ga niet op Radio 1 precies vertellen waarom ik wegga. Dat vind ik niet passend. Maar, nee, maar het komt ik... er ik kort op, neer, mevrouw Van den Berg. Waar belastinggeld verspeeld wordt, daar gaat Prim hard weglopen. Ja, maar ik vind het heel, heel erg dat je weggaat. Ik, ik vind het heel lief dat u belt. Vind. Maar u moet het volgende Ik ben het helemaal met u eens. Vrouw, mevrouw prim Van den Berg, ik stemde altijd op Agnes Kant. Ik heb nooit. Ik heb vanaf 98 landelijk voor de SP gestemd. Europa anders zo. En ik vond het verschrikkelijk toen Agnes weg. En ik dacht echt dat het leven zal stoppen. En nadat Kant is weggegaan bleek dat Betsaas Renke zich ontpopte. Uh, uh, uh, je ziet de eh, zie roemer komt over. Ben. Dus doordat één persoon weggaat, kunnen anderen bloeien en groeien. En ik garandeer u, over een, een paar maanden zegt u, oh, wat is dat Nina dag geweldig, leuk dat Prem weg is. Maar ik ga u ontzettend, ontzettend bedanken voor uw En ik hoop te. dat u blijft luisteren, ook als Prem weg is. Uh, uh, Janita vraagt waarom is het eerlijk als rijke overal meer voor betalen de armen, de zorgpremie bijvoorbeeld, we betalen bij het allemaal hetzelfde. Ja, maar het is. We zien, kijk, de benzinepomp is natuurlijk voor degene die een auto rijdt. Um, uh, zorgkosten is. We willen allemaal zorg. En op het moment dat een bepaalde uh, gedeelte van de samenleving. dat niet meer kan betalen of geen toegang heeft. en die tweedeling ontstaat. dat is als, als samenleving volgens mij. Uh, niet waar we naartoe moeten. Dat systeem dat zien we in de Verenigde Staten. Daar is het duurder. en zijn veel meer mensen verstoken van zorg. dan in Nederland. En ik denk dat op het moment dat je beslist. we zijn solidair met elkaar. dat het niet gek is dat je. De in, dat je inkomensafhankelijke premie doet. We gaan overigens 75% van de huishoudens. In Nederland, daarop vooruit en de 25% bestverdienende gaan iets meer betalen. En volgens mij is dat een goede Maar We moeten erop de nek dragen. Ik zit ja. met één probleem. Gisteren was onze gast Jetta Kleinsma ja. en ik ben echt gaan twijfelen. Uh, uh, uh, ik was overtuigd dat ik SP weer zou gaan stemmen. Uh, en ik zag haar gisteren en Naida en ik na afloop. En ik, ik, ik, ben, ik ben ineens van een overtuigde persoon, een twijfelende persoon geworden. Ik denk dat Jatta Kleinsma ontzettend appealing is, en ik zit dus nu heftig te twijfelen. Dus maar is waarom... dat echt wel geefprem? Is dat echt vanwege Jatta Kleinsma, of is dat omdat je in het debat hebt gezien zondag dat nee, roemen helemaal een niet zo stevig Ik was is. Van vandaag, echt waar. Ik vond het wel toevallig dat je maandag ineens besloot... misschien toch maar PvdA ging. In SP. Kleinsma je neemt als je neigt gewoon naar de, de sterkste. Zo. Ja, nee, maar goed, dus Wensker, waarom zou ik niet? Jetta Kleinsma maar SP moeten stemmen. Nou kijk, ik vind Jetta Kleinsma ook een ontzettend innemende vrouw. En uh, Twijfel is de bron van alle kennis, Prem. Dus het, heel veel mensen weten nog niet wat ze nee, gaan nee, stemmen. Nee, nee, je moet hem overtuigen. Hij wil nou, gewoon dat je nee. even weer bloost en zegt... Prem, alsjeblieft, alsjeblieft, blijf bij ons. Ja, maar ik vind het vervelende aan Dirty Campaigning... Uh, dat je een ander moet uh, zwart maken. En ik ga liever uit van ons eigen krachtige verhaal. En bij ons weet je zeker dat bijvoorbeeld het verhaal op de zorg al jaren consistent is. Gaat het ja. het beter doen bij het volgende debat? Absoluut. <laughs> <Liever> <laughs> ik rest. denk dat jij het ook heel goed zou doen. Het is echt aan Emiel nu. Ik gun je het allerbeste. Ik hoop dat het ja, ja, goed met je gaat. Uh, ik, ik hoop dat je binnenkort, wie weet, moederschapje wacht en long. <laughs> nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. En luisteraars, Ik ken Renske dus al vanaf tweede. En ik weet nog de grote verkiezingsoverwinning in de Melkweg toen. En het feest daarna. En hoe blij Renske was uit de jongerenafdeling komend. En nu zie je een volwassen volksvertegenwoordiger die echt aan een korfje naar de hand zet. Ja, maar hadden Luistera jullie niet iemand kwijt tijdens het feest? Nee, Harry van Bommel was die <laughs> avond niet meer komen op de avond. Me, Harry we. van Bommel? Had, had, we weten niet. Hij was, ik, ik, ik, volgens mij ging hij om acht uur s ochtends uit een of andere kroeg in Amsterdam <laughs> weg. Prem, je moet niet alles verklaren. Ja, ik vertel alles <laughs> op de radio. <laughs> Luisteraars, uh, dit programma, heb ik, ik eerder al gezegd, was niets geweest zonder Rob de Neijs. Die een jaar lang iedere dinsdag de radio sierde met zijn prachtige stem. En omdat dit mijn laatste dinsdag is dat ik presenteer, eindigen we vandaag ook weer met Rob De ik ken ze één voor één. Dank aan alle deelnemers en luisteraars. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. De co-financiers van de publieke omroep. En de zodenfinanciers van onze democratie. Redactie Rienaarts, Mario Zuilen. Naida Aurangzeb. En Fatima Baya. Die ook regie deed. En ontzettend veel hoofdpijn heeft gekregen, luisteraars. Want niets hier in de studio deed het. En Fatima <laughs> heeft het toch gered. Productie Hans Twint en Momo Saru. Techniek Peter Keuter. Uh, eindredactie Primer Rikkie Hoofdredactie Frans Jennekens. Na de ster door Raad Beekens. Na naar, naar de varen met de gids FM. Morgen zijn we er weer. Hier uit Hilversum. Hopelijk doet de studio dat wel. Met Martijn van Helverd van het CDA uit Limburg. De man die de PVV daar eruit schopte. Tot morgen, namens dag. Neem eens locatie, Cam. Het is lekker, meer van plezier. is rond,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 CD's. 57 songs. Voor nog geen 20 euro. John Hyatt. Collect it.